9 uur. Dit is Jeroen Jepke met het NOS Journal. Er zijn drie Nederlanders omgekomen bij de aanslagen op vliegveld Saventum in Brussel, laat minister Koenders weten. Het gaat om een 41-jarige vrouw uit Deventer en een broer en een zus van in de 20 uit Maastricht, die in de Verenigde Staten woonden. Koenders laat vanuit Indonesië weten dat hij bedroefd is over hun dood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden vannacht ingelicht.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 Bijna 3,2 miljoen televisiekijkers hebben gisteren het muziekspektakel The Passion gevolgd. Dat zijn er een paar honderdduizend meer dan vorig jaar. De uitvoering van de Leidensweg van Jezus is voor de zesde keer opgevoerd, dit keer vanuit Amersfoort. In de stad volgden ongeveer 20.000 mensen The Passion. Vanwege de aanslagen in Brussel had de gemeente extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar incidenten waren er niet. Op het vliegveld van Los Angeles is een Amerikaanse stewardess betrapt met 32 kilo cocaïne. Bij een steekproef werd de werknemster van JetBlue uit de rij gehaald. De cocaïne met een waarde van 3 miljoen dollar zat in haar handbagage. Toen ze werd betrapt renden ze weg waarna ze op een vlucht naar New York wist te komen. Ze kon wegkomen doordat de beveiliger bij de achtergebleven bagage moest blijven. Op het vliegveld van New York meldde de stoordes zich alsnog bij de politie. Het weer over steeds meer plaatsen regen. In de loop van de middag opklaringen bij een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij maxima van zo'n 14 graden. Tijdens Pasen regent het en vooral maandag waait het stevig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehok van de ANWB.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 Oh, mm -hmm.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 big and play. This action, does it give you? <laughs>